Drie tornado-gevechtsvliegtuigen van de Royal Air Force voerden luchtaanvallen uit. Gisteravond vuurden onderzeeërs van de Britse en Amerikaanse marine voor de kust van Libië 112 kruisraketten af. Volgens de VS is daardoor het luchtafweergeschut op meer dan 20 plaatsen rond Tripoli en Misrata flink beschadigd. De Libische staatstelevisie zegt dat er door de aanvallen 48 doden zijn gevallen. Ook zouden er 150 mensen gewond zijn geraakt.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 In Japan is de druk in reactor 3 van Fukushima weer gestegen. Dat melden Japanse media. Sinds gisteren wordt geprobeerd de reactor met water te vullen... maar dat lijkt niet goed gelukt. Om de druk te verminderen moet er weer stroom worden vrijgelaten. En die stoom bevat radioactieve stoffen. Door de verhoogde radioactiviteit... moet er mogelijk weer meer afstand van de kerncentrale worden genomen. Technici blijven proberen de koeling in vier van de zes kernreactoren... in Fukushima te herstellen. Maar dat is nog steeds niet gelukt. Arjen Robben heeft zich afgemeld voor de 2 ek kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal tegen de Hongarije. De aanvaller van Bayern München heeft last van zijn lies. Boenscoach Bart van Marwijk laat later vandaag zal hij beslissen of hij een vervanger oproept. Oranje speelt volgende week vrijdag in Budapest tegen de Hongaren. Vier dagen later ontmoeten de twee landen elkaar opnieuw, dan in Amsterdam. Het weer, komende uren verdwijnt de mist en breekt de zon door. Het wordt ongeveer 11 graden.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 See that crap?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 Jimmy. I'm not afraid to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 God. When the thunder turns around the runs all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 1 oh, uur met jou is vijf kwartier We staan samen stijl, Ik het station. We staan de de samen Ik de ton. Ik de station. Ik staan Ik de bonbon. We staan jij aan bent de rust, ik de station. We staan staan aan de aan Ik de station. Ik de het Ik jij de thee. Ik staan ben de Ik de jij de kans, de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 ja, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, begin. ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik, ik nou echt belachelijk. Wij zijn Weet het varken nou en de tang. Betaalbare romantiek, dat bestaan toch helemaal en een vries. Dat kost mijn handen vol. Jij Naar. bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de, de, ik de, gok, ik ben de kip, jij bent de, de nou, gril. Staan is een oude ik ben de pauw, ben jij bent echt. de film. Gewoon de mink. Wij zijn een doedelzak.